In Australië is een tekort aan antigif voor de gevaarlijkste spin van het land. Daarom hebben spinnendeskundigen het publiek opgeroepen om spinnen te gaan vangen... zodat er nieuw serum kan worden gewonnen. De Australische tunnelspin komt voor op delen van het platteland. Elk jaar wordt een tiental mensen gebeten. Wie na een beet niet wordt behandeld, kan binnen een paar uur overlijden. Begin jaren 80 kwam er een antigif tegen de beet van de spin. Sindsdien zijn er geen doden meer gevallen. Maar dit jaar is er een ernstig tekort aan het serum... De oproep om zelf spinnen te gaan vangen heeft tot zeer wisselende reacties geleid. Dan nog het weer. Kans op mistbanken. Overdag eerst bewolkt, later zonnige periode, meest droog en 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO. De nacht van het goede leven. Francis Broekhuizen. Ja, we zijn aangekomen in het vierde en laatste uur... van deze nacht van het goede leven, lieve luisteraars. Welkom terug. En ja, dat is uh, snel gegaan. Time flies when you're having fun, zegt men ook wel. Nou ja, iets minder vrolijk is dat op deze 3e september... het alweer drie jaar geleden is... dat de king of pop Michael Jackson... 70 dagen na zijn overlijden is begraven. Daarom een niet heel bekend nummer van hem en zijn broers de Jackson. uh, Jacksons dus. Gewoon om rustig bij wakker te worden of anders nog even in de verte staren. Nou ja, laat uw gedachten gewoon de vrijloop. Dit is Even Though You're Gone. I Ja, hij is weg, maar stiekem toch nog een beetje bij ons. Michael Jackson, even though you're gone. Tja, die stem. Nou ja, nu ik toch zo bezig ben met lekkere muziek. Ik ga maar gewoon op die voet verder. Het is namelijk tijd om ruimte te geven aan een DJ. Jawel, u hoort het goed. Uh, hier op Radio 1, een DJ. Uh, vorige week had ik een gesprek met ingenieur Vendermeulen... over zijn collectie aan 40er, 50er en 60er jaren singeltjes. De komende 15 minuten laat ik u kennis maken met een andere muzikale stroming. Namelijk de meer relaxte kant van de elektronische muziek. De meer reggae-georiënteerde bass-heavy sounds van DJ Part-Time Warrior. En ja, dat is een hele mond vol en ik kan het nu allemaal wel gaan uitleggen. Maar weet u wat, blijft u gewoon lekker luisteren en u snapt het vanzelf. Of we voelen trillen in de onderbuik qua bass-heavy sounds dan. Uh, het is een mix die hij speciaal op mijn verzoek gemaakt heeft... om u als luisteraar kennis te laten maken met deze tak van muziek. En zoals elke goede plaatjesdraaier... is DJ Part-Time Warrior verzamelaar van vinyl. En toen zijn moeder zei... jongen, heb je daar nooit een keer genoeg platen... was het tijd uh, daar gekomen om de muziek te gaan delen. Uh, acht jaar geleden uh, begon hij met draaien uh, wekelijks bij Radio Base Culture. En daar draait hij nu, of ja, dat draait hij nu zo acht jaar. En hij is niet alleen DJ, maar ook programmeur van vele projecten op festivals, in het nachtleven en op de eigen maandelijkse Base Culture feesten. Nou, en dit is gewoon een mooie vinylselectie selectie van tunes voor de late nacht. Geen CD's of MP3'tjes, nee, elke track die u hoort komt van vinyl, van een plaat. Eerlijk handwerk, zelf gemixt. En maakt u zich maar geen zorgen, hoor. er zitten geen pompende beats in deze nachtselectie. U kunt rustig snoezen zo in de vroege morgen. Goed, tijd om lekker te hangen in uw stoel. Uh, nog even te gaan knuffelen met uw geliefde. De radio staat aan. Neem nog een kopje thee, want het hier bij de KRO op Radio 1... in de Nacht van het Goede Leven is het tijd voor een vroege nachtmix... van DJ Part-Time Warrior. Dit is de Nacht van het Goede Leven met Francis Broekhuizen. Room. Nobody's around just my head. my head is full, I still have so much thinking to do. I gotta go. If you want to stay, then you can't be here with me. But I can't let go of this love run so easily. I said, If you want to stay, then you can't be here with me. But I can't let go of this love run so easily. If you want to go, then you can. Be me I'm I can't let it go so so easily so easily so easily so easily, so easily, so easily, so easily yeah yeah, yeah, If you want me, baby, baby, me the summertime, I'm go. Cool. Ah, dat was de Nachtmix. Vinylplaatjes met goed geproduceerde elektronische sounds. Het is dus niet alleen eh, ontzettende sexy music... maar ook gewoon lekker om bij te rijden, merk ik nu. Tenminste, ik kan me zo voorstellen, zo op zo'n uh, stille weg... en dan uh, gaan met die banaan. In ieder geval, dank aan DJ Partime Warrior. Hij zit nu te luisteren. Heel erg bedankt. Uh, hij is ook regelmatig te horen op het terras aan het eiland van de Tolhuisduin in Amsterdam-Noord. Zo. En nu verder met andere muziek. Uh, zij is een singer-songwriter met een palet aan liedjes... die mij vaak de adem doet benemen. Uh, poëtische teksten over kleine alledaagse waarnemingen... die je vervolgens recht in het hart treffen. Ik zag haar tijdens het uh, festival Hongerige Wolf en hoorde haar daar... en besloot eens uh, bij haar langs te gaan... om te praten over een pakket aan nieuwe liedjes... die zij net de wereld in heeft gezonden. Niet zomaar liedjes, maar verloren liedjes... Nou ja, wat dat zijn, dat ga ik samen met u ontdekken. Uh, onder het dichte bladerdak van een berkenbos... vond ik het goed verstopte huisje van uh, Lotte van Dijk. Nou ja, als haar huis al zo lastig te vinden is... dan haar liedjes uh, natuurlijk helemaal. Ik heb daar vorige week al gehoord op het Festival Hongerige Wolf. Daar zong zij het liedje foto. En ik kwam er toevallig achter, Lotte van Dijk, dat jij uh, verloren liedjes hebt gevonden. Dat klopt. Ik was mijn huis aan het opruimen en toen kwam ik ze tegen. Maar hadden ze zich zo goed verstopt dan? Kennelijk. Nee, ik denk het zou elk jaar, eigenlijk, als ik even de kans heb, dan. Uh... Dan ga ik proberen van de chaos die mijn huis op dat moment geworden is... Uh, tegen de zomervakantie, proberen iets meer orde te scheppen in de, in de chaos. En dan uh, kom ik van alles tegen. En heel veel dingen gooi ik weg. En, en sommige dingen wil ik bewaren. En met de liedjes zat het daar een beetje tussenin. Want ik dacht, eigenlijk wil ik ze kwijt. Want ze gaan niet op een nieuwe plaat terechtkomen. Maar ze, ze moeten ook niet helemaal verdwijnen zonder dat iemand ze heeft gehoord. Dus ik was eigenlijk wel... Toch even de wereld in sturen. En dat heb ik gedaan. Ja, want uh, jouw plaat van twee jaar geleden plaatsen in de stad. Hoe is die toen ontvangen? Nou, op zich voor een eigen beheerplaat is dat hartstikke goed gegaan. Hij is echt, er is best veel aandacht voor geweest. En uh, ik heb daaromheen lekker veel kunnen spelen. En uh, hij, is, hij wordt nog steeds uh, regelmatig gedraaid. Dus eigenlijk is dat uh, heel fijn en een heel bijzonder avontuur uh, geweest. En ik denk dat ik het eigenlijk een volgende keer net zo zou willen doen. Dus gewoon op een manier die past ook bij de liedjes. Klein en niet schreeuwerig, maar gewoon voorzichtig. En daar iets moois van maken. Dat betekent dat je nu bezig bent met een nieuwe plaat. Gaat die heel anders klinken dan de lege plaatsen? Oeh, dat vind ik altijd heel moeilijk om te zeggen. Want iets wat ik maak, dat ontstaat terwijl ik het maak. En niet doordat ik er vooraf een, een plan voor heb gemaakt of over heb nagedacht. Het is een beetje... Uh, zoals met tekenen heel blanco gaan zitten en kijken wat er tevoorschijn komt. En zo is dat met liedjes eigenlijk ook. En idealiter uh, uh, heb ik gewoon een periode zonder haast... waarbij er gewoon komt wat er komt. En dat komt dan bij elkaar op één plaat en, en past dan ook bij elkaar... omdat je in die periode een bepaalde stemming hebt gehad... of met bepaalde mensen hebt samengewerkt... Of bepaalde gedachten had die in liedjes een aantal keer uh, terugkomen. Dus ik heb niet echt een plan of, of een idee over wanneer er weer iets zou moeten zijn. Maar wel langzaamaan een droom over dat er weer een plaat zal zijn. Dus dat gaat de goede kant op. En de, de liedjes die jij nu uh, de wereld in hebt gestuurd... de Liedjes tussen wal en schip heten ze? Ja, de verloren liedjes en de subtitel is dan uh, Liedjes tussen wal en schip. Dus die eigenlijk nergens geraakt zijn en zo... Maar dat zijn liedjes waarvan jij zeker weet... dat ze dus niet op de tweede plaat komen. Dus wat is dan het criterium? Goeie vraag. Ik denk dat ze bijvoorbeeld zo specifiek gaan... over een bepaald moment in mijn leven... en niet zozeer uh, een schakeltje in een album zijn... of een wisselwerking aan zullen gaan met andere liedjes. Dus bijvoorbeeld, uh, er zijn liedjes die heel erg op zichzelf staan... en heel anders klinken dan andere dingen die ik maak. Of uh, die heel specifiek over... Één situatie gaan waarvan ik weet dat die ja, misschien zich helemaal niet zal herhalen, of dat ik die eigenlijk niet ja, moeilijk is. Dat nou, bijvoorbeeld, er zijn ook liedjes zoals uh, uh, het liedje... De Eenzame Wolf staat erop, en dat had ik eigenlijk net geschreven. En was heel gaf een heel helder beeld van de situatie waar ik in zat, en was ik eigenlijk wel blij mee. En nog geen, nou, ik denk een paar dagen later uh, was er in Noorwegen een enorme opschudding, natuurlijk, over die man die daar nogal. Te keer gegaan is en die vervolgens in alle, alle nieuws. En je kon geen nieuws meer aanzetten of de eenzame wolf uh, dook op als term. Hij werd zo genoemd toen. Ja. ja, ja, ja. Maar dus... wat, wat betekent dat dan voor jou als muzikant? Nou ja, dat was eigenlijk gewoon domme pech of zo. Dat het, dat het ineens een maatschappelijk verschijnsel geworden was. En bij een heel duidelijke persoon en situatie paste. Terwijl ik gewoon de term eenzame wolf altijd heel mooi vond. Omdat het ook iets zegt over iemand die zich een beetje terugtrekt uit de maatschappij. En in zichzelf gekeerd is. En uh, de, de lone wolf, zeg maar. Toen was het ineens iets heel ja, bijna politieks. Geworden, en, en daar, had ik, uh, ja, bij. Of wil, daar wil je eigenlijk gewoon afstand van. Dus toen heb ik het liedje ook nooit meer gezongen. Met eenzame wolf, zijn poten staan krom. Houdt niet van mensen, hij houdt niet van die. Hij jankt in de nacht, zijn bek op een kier. Hij huilt zijn. Waard. I'm in De eenzame wolf van de verloren liedjes. Ja, dat is toch heel gek dat je dat de actualiteit je eigenlijk dwingt... om een keuze te maken om een kind eigenlijk los te moeten laten. Zeg ik dat zo goed? Ja, dat kun je wel zo zeggen. Ja, soms gebeurt dat gewoon. Maar ik ben dan ook nog zo... Ik zit zo in elkaar dat ik dan denk, ja, dat zal wel een reden hebben. Dus dan uh, moet ik kennelijk iets anders schrijven. Dus dat doe ik dan. Dus het is niet iets waar ik over ga zitten sippen of... Uh, maar dan denk ik, ja, dat, dat kan gebeuren dat je inderdaad je kind net uh, nou ja, Geert genoemd hebt. <laughs> maar uh, over eenzame wolven gesproken. Want ik, ik heb je natuurlijk zien optreden op het festival Hongerige Wolf. Uh, een korte impressie, hoe vond je het daar? Ontspannen, en vrij en divers. En heel open in, in de breedste zin van het woord. Dus open in de zin van een open vlakte, dat schapenveld waar... Waar het hoofdpodium staat, wat uh, gewoon een weiland is in, in het niks eigenlijk. Heerlijk en, uh, en open in de zin van dat er echt allerlei mensen rondlopen. En dat het dorp er ook voor gekozen heeft om zich open te stellen voor al die mensen van buitenaf. Wat ook heel bijzonder is. Helemaal niet vanzelfsprekend. En, uh, en dat je daar ook met open armen ontvangen wordt. dat uh, kon daar gewoon ineens logeren bij iemand thuis. Wat echt bizar was iemand die zei, och, moet jij uh, op de camping? Nee, ik heb wel een bedstee voor je. <laughs> dus dat was echt, uh, ik vond het heel bijzondere tijd daar. En heel bijzondere mensen ook. Dus volgend jaar, uh, volgend jaar ga je er naar terug? Lijkt me heerlijk. Ja, ik zie er nu al naar uit. Zeker als ik mag komen spelen, dan ga ik in elk geval. Ik zag je optreden op het Schapenveld. Daar trad je niet alleen op. Met wie trad je daar toen op? Ik speelde daar samen met Lucas Dos. En Lucas kennen wij als bassist van onder andere Tinman en and de Telefoon geweldige bassist. Echt uh, fenomenaal gewoon. Heel goed uh, muzikant met ontzettend goede oren. En uh, die ook heel erg goed snapt wat ik bedoel muzikaal. Dus we hebben een soort het zijn een muzikaal huwelijk waarin je echt, echt geen enkel woord uh, nodig hebt. Maar gewoon heel vrij bent om te bewegen. En uh, waarin liedjes ook ineens heel anders klinken dan ze ooit geklonken hebben. Het is echt een feest om met hem te spelen. Ja, want dat, dat geeft dan een, een, een extra laag of een extra dimensie... die je dan niet verzint terwijl je een liedje schrijft? Ja, zeker. Ja, ik denk als ik met hem speel... dan kom ik ook zelf weer in een andere laag terecht. En, en word ik gedwongen om soort van opnieuw ook zelf te luisteren. En, uh, en dat is heel prettig en heel bijzonder ja want Terug naar jouw verloren liedjes, de liedjes tussen wal en schip. Je hebt een, een andere voor ons uitgekozen. Hoe heet die? Ik heb er twee uitgekozen. Ja, precies. Het water heeft alle tijd, is het eerste liedje van de plaat. Ja. Of van het uh, verloren album. <laughs> en ja dat is een liedje over hoe we toch altijd op zoek zijn naar een stroham. Feitelijk. En uh, het heel lastig vinden om los te laten... En, over dat dat misschien ook helemaal niet erg is en de troost die, die daarvan uitgaat. Er is geen horizon, er is geen lange lijn. Land. Er is geen kapitein Maar we maken jacht op elkaars gedachten Vang jij mij, vang ik jou Als je valt, valt dan zachter dan betreft alle tijd een behoorlijk melancholisch lied eigenlijk. Nee, ze zeggen iets voor niks. dat ik Over de eerste plaat zeiden ze al, of het eerste soloalbum... dat het een, een, zeiden ze? een herfstportret dat in alle seizoenen bladeren laat vallen of zo. Wat ik wel heel wow. mooi vond. Dus uh, mijn liedjes zijn over het algemeen eerder herfst dan zomer, zeker. Ik begon, We begonnen dit gesprek met het geluid van een koekoek. Speel jij vaker met dieren? Nee, ik heb, ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel met dieren. Maar deze had iets met mij. <laughs> nee, ik uh, was twee jaar geleden op Oerol. Daar speelde ik een voorstelling in uh, midden in het bos eigenlijk. Op de, zo, de grens tussen bos en duin. En daar was een koekoek en die uh, vond het echt zo gezellig... als ik mijn instrumenten tevoorschijn haalde... dat die dan prompt begon mee te zingen. Maar ook fantastisch getimed. Het beest had echt een waanzinnige timing. Dus die... Ik bedoel, het maakte echt niet uit wat ik deed, maar hij ging gewoon echt in de tijd meedoen. En uh, daar werd ik zo heel vrolijk van. En hij kwam ook steeds dichterbij. En dat kun je ook horen. Dus uh, toen heb ik dat opgenomen en als laatste uh, cadeautje extra op de cd gezet voor mensen die hem downloaden. Want als we de LP of de cd uh, willen downloaden, waar kan dat? Hij staat op Bandcamp, maar als je uh, op Google intoet Slotte van Dijk met lange ICK verloren liedjes, dan vind je hem. En daar is hij gewoon te verkrijgen? Ja, dan kun je hem voor naar 3 euro kun je hem, uh, het hele album downloaden. Dus het is ook echt maar bedoeld als weet je, het is, het is een tijdje stil geweest natuurlijk. Ik heb in 2010 mijn vorige plaat uitgebracht. En ben nu heel langzaam aan het dromen over de volgende. En ik vond het heel prettig om gewoon dit cadeau te doen en de wereld in te sturen. Maar dat dat vond ik ook leuk om dat dan voor een heel klein bedrag uh, te doen. Dankjewel en we gaan luisteren naar uh, Lotte met de Koekoek. En uh, graag uh, tot bij een nieuwe cd. Oh, tot dan. Tot dan. Ja, de koekoek en Lotte. U kunt ook kijken op uh, CK.nl. In mijn laatste nacht als uw gids van het goede leven... is het weer tijd om verder te zoeken naar nieuwe muziek. Volkskrant recensent Sascha Kooistra helpt een handje. We zitten weer bij Sascha Kooistra, recensent van de Volkskrant, aan haar werktafel. Sascha, wat heb je voor ons uitgezocht? Um, nou, ik heb drie platen uitgezocht die uh, opvielen deze zomer. Het is zijn misschien een beetje experimentele nummers, uh, maar ik hou wel van een uitdaging. En uh, de eerste plaat is van The Hundred in the Hands. Dat is uh, een New York's bandje. Dat bestaat uit zangeres Eleanor Everdell en de man achter de knoppen is Jason Friedman. Uh, ze maken in, indringende muziek met z'n tweeën. En ik ga dit keer niet het origineel laten horen. Maar een remix van een nummer van een album dat eerder deze zomer verscheen. En waarom? Ik vind deze track een mooi voorbeeld van wat een liedje van een elektronisch boepbandje in handen van een andere producer oplevert. En dit keer is de remixer de Britse producer Andy Stott. In zijn eigen werk maakte hij een kale introverte, wat trage techno met dub-invloeden. En dub, ja, dat betekent dat er nogal veel echo's in zitten. Dus het is hele lome muziek. Uh, met uitstapjes naar stottende ritmes en zware bassen van dubstep. Het origineel is al mooi. Heel donker en zwaarmoedig met een beetje zompig geluid. Dat past een beetje bij dit uur waar waken en slapen door elkaar lopen. Dus daarom vond ik het wel passend. Ik houd heel erg van de mel melancholie in dit nummer. Maar ik vind... Andy Stott is herwerking nog mooier... omdat hij heeft gedurfd het nummer leger te maken. Uh, in het origineel zitten gitaarpartijen. Die hoor je in dit nummer niet. En ik heb het gevoel dat Stott het nummer nog wat slomer heeft gemaakt... waardoor het in mijn ogen meer zeggingskracht heeft. Het is een beetje een plaat waar je bijna in verdringt. En ja, het is een intense plaat... die voelt alsof je net uit een hele diepe slaap wakker wordt. Deze plaat heet Keep It Low van The Hundred in the Hands... en het is een remix door Andy Stott. Dit is het tweede nummer, dat is ook wel een uitdagende trek. Het is van de Purity Ring en zij komen uit Canada. Het zijn twintigers, het is een duo en ze maken nog geen twee jaar muziek samen. Sinds een paar jaar heeft elektronische muziek een slow-motion tempo ingezet... en Purity Ring past daarbij. Um, die slow-motion trend hoorde eerst in de producties van James Blake en Nicolas Jaar. En die combineren traditionele songwriting met nieuwe elektronische geluiden. Dus pop ontmoet dance, zeg maar. En Purity Ring heeft, ja, is heel mysterieus, het is ongrijpbaar, melancholisch... De nummers hebben een wat zacht haperend effect. Uh, die, ja, het luisteren is een beetje alsof je naar een onscherpe foto kijkt. En dan Megan James, die zingt daar met een beetje ijle zang. En ze heeft hele verontrustende poëtische teksten over ongemakkelijke situaties. En ja, dat versterkt de ongrijpbaarheid van de muziek. Um, ze heeft bijvoorbeeld één zin, dat, die gaat van... Cut open my sternum and pull my little ribs around you. Nou ja, verontrustender kan niet. Het is heel poëtisch en daardoor ook ongrijpbaar. En dat maakt het heel erg mooi. We gaan luisteren naar Belly Speak van Purity Ring. Het derde plaatje, dat is van een Duits bandje uit Leipzig. En zij heette Marbelle Rosel. Het nummer heet Small Hours. En het bandje bestaat uit een pianist... en twee man achter elektronica en een zangeres met een zoele stem. Het is afkomstig van hun derde album Small Hours... dat de afgelopen zomer verscheen. En ik heb het best veel gedraaid. Ik heb de plaat niet gerecenseerd omdat het toch net iets te veel pop was dan dance. Maar het is zo vrolijk dat je het gewoon, ja, je blijft draaien. Uh, ja, ze waren het traden op op Pitch uh, Festival begin juli in Amsterdam. En ze stonden binnen en um, het was heel erg warm buiten. Dus het was jammer dat je binnen moest naar een bandje kijken. Maar als zij gaan spelen, dan ging de zon toch een beetje schijnen. Dus dat klopt eigenlijk wel. En volgend weekend spelen ze op uh, festival Into the Great Wide Open op Vlieland. Dus ik zou zeker even langs langsgaan. Uh, Marbert Rosel combineert dance als house en minimal met jazz. En brengt dat in de vorm van liedjes. Die op het einde gewoon een beetje willen eindigen in een uh, dansvloernummer. En het is heel laid back, heeft een rustige vibe. En het is prima om de dag mee te beginnen. Deze plaat heet Small Hours van Marbert Rosel. luistert voornamelijk naar techno? Um, nee, ja, techno is een onderdeel van de elektronische muziek. De elektronische muziek bestaat uit heel veel genres. Eigenlijk alle muziek die er is, dus van uh, jazz tot klassiek tot soul, dat vind je terug in de elektronische muziek. Maar dan zit er die vierkwartsmaat onder. Um, dus ik luister niet alleen naar techno. Ik luister eigenlijk naar zoveel verschillende soorten muziek. Want alles zit in dance. Maar word jij niet uh, horendol van uh, de enorme muziekcollectie die je in je hoofd hebt? Dat valt wel mee, merk ik. <laughs> je wordt wel dol van: je kan niet heel veel platen op één dag luisteren. Je kunt ongeveer zes platen luisteren en dan ben je echt wel verzadigd. Zeker als je net een toevallig allemaal releases hebt die hard zijn en wat wel een wat moeilijkere techno is, of dat het gewoon echt een intense luisterplaat is. Ja, je kunt gewoon niet zo heel veel platen op één dag luisteren. Dus zes platen is het max. En ja, dan moet je een keuze maken. En ja, je kunt op de fiets luisteren, maar je kunt thuis luisteren op je werk. Je hebt zoveel luistermogelijkheden. Dus je verspreidt het een beetje over je dagelijkse werkzaamheden. En zo kun je toch wel veel luisteren. En waar ik heel benieuwd naar ben, is hoe je een nummer beschrijft. Hoe gaat het in zijn werk? Ja, dat ga je op je gevoel af. Um, hoe klinkt een plaat? Klinkt het alsof je onder water in een zwembad ligt en dan hoor je ook geluiden heel dof. Dus dat is een manier van te omschrijven. Of als er een fiets uh, langs rijdt en de versnelling tikt, dat ratelen, dat kun je ook in muziek te horen. Dus ik probeer heel erg dagelijkse geluiden, probeer, daar probeer ik een voorbeeld van te nemen, om op die manier de muziek te omschrijven. Um, en ja, je, je werkt heel erg met bevoeglijk naamwoorden. Iets kan beklemmend zijn of je wordt er vrolijk van. Dus je gaat heel erg van jezelf uit. Hoe, hoe ervaar ik het? En je probeert de muziek te analyseren. Dus je, je, je decimeert eigenlijk de muziek van... oké, okay, ik hoor nu een, een roffelend ritme... of een, um, een vierkwartsmaat die heel hard en indringend is of juist heel vrolijk, of zit er, zit er heel veel lucht in de muziek... en waarom is het beklemmend. Dus dat probeer je te omschrijven. En dat lukt soms in één keer. En soms heb je tien luisterbeurten voor een plaat nodig. En dan moet je het nog vangen in hoeveel woorden? Ja, 170 woorden per licentie. Dus het zijn ongeveer twee à, 3 à Is het niet ontzettend ingewikkeld om een plaat steeds een nieuw beeld te geven? Uh, dat is de ene keer wat makkelijker dan de andere keer. Soms pakt een plaatje in één keer en schieten er gelijk allerlei beelden door je hoofd. En soms uh, gaat het moeizamer. Maar dat is ook de uitdaging. Als het elke keer makkelijk is, dan, uh, dan uh, ja, dan raak je ook snel verveeld. Nou, dankjewel, Sascha, voor deze drie inspirerende tracks om de dag mee te beginnen. Uh, graag tot ziens. Ja, graag tot ziens. Kijk maar, leuk. Ja, en met de elektroselectie van Sasha ben ik helaas aan het einde gekomen van deze nacht van het goede leven. Maar ook aan mijn invalpresentatieronde. Ja, normaal zit ik aan de andere kant van het glas als regisseur, maar nu dus achter de microfoon. En ik heb met heel veel liefde de afgelopen drie weken van minuut tot minuut het programma gemaakt. Mijn grote dank gaat uit naar Vincent Krom voor de regie. Uh, Joop Scholte achter de knoppen van de techniek. Uh, Joke Verhoog voor al haar steun. Veel dank voor het vertrouwen van Luc Seibrink En vooral natuurlijk aan Adeline van Lier... die mij deze kans gunde om het stokje even van haar over te nemen... en te mogen begeleiden... Uh, vooral u te mogen begeleiden... in het gebied tussen slapen en waken. Nou ja, goed, als het aan mij ligt, uh, hoort u mij snel weer. Nou ja, sowieso aan de rechterkant van Adeline in de nacht... als de DJ met de lange naam Favi Fisherman Spence... Certified Soul Seeker of Sound en zijn vers gevangen plaatjes. Nou ja, goed, als u alles wilt teruglezen en luisteren kijkt u dan op de website van Adeline. Dat is adelinevanlier.nl-uitzendingen. Natuurlijk op de Radio 1-website. Dat is radio 1nl KRO's nacht van het goede leven. Daar komen podcasten te staan. En die zijn ook weer te beluisteren via iTunes... en de Radio 1-app op je smartphone. U kunt dus reageren via hetgoedeleven.kro.nl. Nou ja, het is bijna zes uur. Tijd om de dag opgewekt te, te beginnen. Nee, nee, ik ga u niet rustig laten slapen. Gooi de lakens van je af, zet je voet op de grond, strek je uit. Het wordt een heerlijke week. En volgende week weer een nieuwe nacht van het goede leven met op haar vertrouwde plek Adeline van Lier. Dit is Lack of Afro met The Outsider. Mijn naam is Francis Broekhuizen. Bent u er klaar voor? Let's go! Goedemorgen! Ja, ja, Ga